Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Griekenland krijgt de brandweer de natuurbrand bij Athene, maar niet onder controle. Gisteren brak de brand uit. Correspondent Thijs Kettenis weet meer. Inmiddels vechten bijna 700 brandweerlieden tegen de vlammen. Met meer dan 150 bluswagens en 33 helikopters gebruiken ze ook in blusvliegtuigen. Cyprus en Turkije hebben inmiddels hun hulp aangeboden. Maar ja, het is een heel lastige zaak omdat die noordenwind zo sterk blijft, uh, heel vlagerig ook. Hij verandert ook af en toe van richting windkracht. Ja, en dat blijft de rest van vandaag ook zo. Mensen in de buurt van de brand krijgen berichtjes dat ze hun huis moeten verlaten. Joost Klein is ontzettend blij en opgelucht dat het onderzoek naar het incident op het Songfestival is stopgezet. Klein zou een cameravrouw hebben bedreigd en mocht daarom niet meedoen aan de finale. Het onderzoek in Zweden is afgeblazen vanwege gebrek aan bewijs. Presentator en nieuwslezer Merel Westrik presenteert dit jaar het Sinterklaasjournaal. Ze vervangt Diebertje Blok die onlangs een neusamputatie moest ondergaan vanwege kanker en is nog niet genoeg hersteld. Nick uit het Belgische plaatsje Rijkenvorsel kan de vette walm waarschijnlijk voorlopig niet uit zijn kleren wassen. Hij werkt in een snackbar en heeft officieel een wereldrecord te pakken. Hij stond 127 uur en 15 minuten patat te bakken. Deze vrouw ging ook langs. We wouden al heel de week komen, maar het was er nog niet van gekomen. En ik had sweet, we gaan gewoon nu. Want straks gaat dat hier gigantisch druk zijn. Dus uh, dat is half ontbijtmiddagje eten. Frietjes. Altijd lekker als echt een Belg. Nick kan voorlopig geen patat meer zien. De komende dagen gaat hij vooral slapen. En als iemand zijn record ooit verbreekt, is dat prima. Hij wil het nooit meer doen, zegt hij. Het weer volop zon met 29 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Vanavond ook nog lang warm. Later op de avond wordt het bewolkter en is er ook lokaal kans op onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de AWB. Naast een paar korte files in Noord-Holland is het vooral nog druk op de wegen richting de kust. Om te beginnen de N200 Haarlem richting Zandvoort. Voor Zandvoort staat 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Ook daar voor Zandvoort 4 km file rijden met 3 kwartier oponthoud. En tot zover de AMB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Ja, ja, we zijn Wat er. Wat ben je nou zijn, aan het we doen, doen we zijn, we zijn aan die computer, Ja, Ja, ja nou, die computer... Blijf nou wil, iets uh, van uh, die knoppen ja, af. Ja, die computer wil niet helemaal meewerken. Maar het kan een keer gebeuren natuurlijk, hè? Zeker. Dus nou, het derde uur van South for voor Begint altijd lekker met uh, de disco-classics-party van uh, de Tramps. Blijft toch en, weekend. Uh, en meer uh, natuurlijk uh, straks uh, onder meer over de Formule 1.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 Zeg het, zet het, zet het, zet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 I'm a idea. Malicious, I'm a mass of pretender.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 Kee idee, welke idee? Nog steeds dat ze niet idea, idee, welke idee? Ze heeft gezegd dat idea, dat ze niet bij ons idee, welke idee? in heeft gezegd dat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 Hey Rendel, ja vanmorgen reed je weer uh, lekker uh, op uh, op de A9. En ik werd gestoord. Ja, ja? Weer. Uh, waar werd je gestoord van? Nou, de, de, nee, het waren, waren twee, twee filmpjes, want uh, terwijl ik aan het filmen was, uh, belde me een racemaatje uit, uh, van de Noornburgring, waar nu het hele grote all-time uh, festival bezig is, het festival, Een gigantisch groot evenement. Ik denk een van de grootste in Europa, als je kijkt wat er aan de auto's rijdt. En hij rijdt daar met zijn uh, Formule 3, Patrick Andriessen. Uh, de, twee jaar geleden natuurlijk de Europees kampioen in de uh, historische Formule 3. En uh, eindelijk doet zijn auto het weer. We hebben een heel jaar probleem met zijn auto gehad. En hij was helemaal happy, want zijn auto deed het weer. Dus dat is helemaal super. Ja, en ik hoorde ook dat jij daarvoor gezorgd hebt. Hè? Dat een bepaald... Ja ja ja, ja, ja, ja. Patrick is soms een heel eigenwijze jongen. En die luistert soms heel erg, want die denkt dat hij alles zelf beter weet. En toen heb ik hem aan zijn oortjes getrokken. En hij uh, zijn goede vrienden. Ik zei, we gaan het nu even anders doen. We gaan het mijn way doen, zeg maar. <lacht> en dat hebben we gedaan. En uh, de auto loopt weer als van huis. Dankzij, het dankzij Bas Autoservice helemaal uit het uh, oosten van het land. Dus het, auto oh, is ja, daar auto zit het oosten daar zitten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 ik, ik zou hier zeggen, dat veld zat helemaal vol waar hij in zat. 36 auto's dat mogen we maximaal starten. Maar er hebben op het laatste moment toch een paar mensen afgezegd. Dus we zitten nu met gewoon 30, 31 auto's aan de start daar. Uh, van die Formule, uh, Formule auto's. En toen baalde ik wel. dat ik eigenlijk wel zoiets oh, wat ik wel bij wilde zijn met mijn Formule drietje Ja, dat <laughs> ja, denk ik ja, tot... ook wel. <laughs> ja. Zo'n mooie dus, uh... Oldtimer uh, Grand Prix is wel ja. mooi om bij te zijn. Ja, vergis niet hè. Het is uh, vanmorgen, uh, ik had Patrick dan uh, vanmorgen aan de lijn, uh, maar gisteren ook al. Dat is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 Maar waar, voor, voor de hele weekend kon je voor weinig toen een kaartje kopen, hè? Ja, ja, ja. ja dat het bij ons was, dat, dat wij reden ja. een, paar, een paar weken mee, Ja, wat was het, 57 uh, per dag, 12,50 voor het hele weekend. Ongelooflijk, hè? Ja, dat zijn wel echt oude, oude witse prijzen. Ja, zeker. Niet uh, elke keer in de, bij de Grand Prix kom je niet in uh, voor die prijs, denk ik. Nou, maar, ja, weet je wat het is? Je kan niet meer onder het hek kruipen zoals we vroeger deden natuurlijk, hè? Die we deden het dat altijd. Is, dat, dat gaat ja. Het gaat ja. allemaal Ik zei altijd, ik moet even naar uh, mijn vader op het uh, landje, het binnenterrein, en ja. dan... Uh, nee, dat kan niet meer. Nee, ik, kaartje. Ik, weet, ik, weet, ik zou je eerlijk zeggen, ik weet niet eens wat de goedkoopste kaartjes zijn in Zandvoort uh, voor de hier dit jaar. Maar ik, ik, ik, ik voor heb, een ik Zandvoort de vrij... 35 euro op de vrijdag.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 Nou, absoluut, maar dat ze dan een dag voor Black de Stamforders... Ja, ja, Super Friday of zo. <laughs> Black, ja. Black Friday. Dat, ze, dat ze een dag voor de Stamforders eruit hebben, ja. vind ik dat weer minder. Ja. Dat vind ik wel een beetje minder. Ja, dat, dat, dat vinden we allemaal minder. Maar goed, ja. Ja. we weten wat daar de reden achter is. Dus oh, okay. uh, dat nou, is nou, bekend. Het heeft zo iets met de gemeente en het uh, circuit te maken. Laten we het zo ja, zeg, maar even maar dat, heeft nooit dat heeft nooit gebeurd met elkaar. <lacht> nee. nee, toch heeft de gemeente wel miljoenen geïnvesteerd hè, in ja, het uh, hele ja, verhaal. Ze krijgen natuurlijk ook wel een plaatje op de kaart voor terug. Is ja. even eerlijk. mooi? Sanford staat wel weer op de wereldkaart, zeg maar. Of daar heel veel geld door in het plaatje komt, weet ik niet. Maar ze staan wel... Nou, aan de andere kant, ik weet het niet. Ik had die, van de week had ik een paar mensen uit Zweden hier in de zaak. En die gingen dan toch even naar het circuit om te kijken. Omdat ze daar nog nooit geweest ja, mooi, ja. Weet je, dan heb ik toch zoiets van... Uh, Oké, okay, uh, ik denk niet dat je erop kan op dat moment. Want ze zijn natuurlijk druk aan het bouwen voor de Grand Prix. Maar nee, je komt er, op, op, is, uh, komt er veilig, niet meer op. Het is zwaar beveiligd. Maar ja. je kan nog wel voor die poort he, staan. En uh, ja, maar... ik rijd af en toe langs.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 ik denk misschien eens op het moment serieus sterk is. Klaar, ja, ja spannend. En nou ja, ja het, we, gaan, we gaan het blijven hier. Ja, en als ze dan niet, net zo uh, spaart, toch met verschillende tactieken gaat het werken, dan zijn ze natuurlijk sterker bezig als, uh, als, uh, als Red Bull.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 Gaat absoluut niet goed daar. Ja, en dan daar profiteren de andere, se, andere series van. De andere auto's. Ja. Andere zeker, zeker. Dus uh, nou ja. behalve Ferrari, dat blijft Italianen, daar is het altijd rommelig, dus dat maakt niet zoveel. Nou, die, die gaan, we, <laughs> gaan we ook niet tegenkomen, denk ik. Uh. <laughs> ja, ik, ik, ik, uh, ik, uh, ik weet het niet. Ik, ik, daar, daar was bij mij in feite de rommel al begonnen. Toen ze zei de Sees gaat eruit. Ja. Dan, dan weet je gewoon dat die rijder gaat nooit meer 110% geven. Oh, kijk nou trouwens, een van de beste Nederlandse autocoureurs binnen. Die komt op de motor. Die, uh, die gaat zijn helemaal zetten. En die kennen jullie absoluut wel, Fred Krap. Fred Krap. Ja, die komt nu binnenlopen met zijn helm hoor. Die zit, ja, Joshie, Fred zit weer met een motorpak aan en een ding. Ja, ken u Fred Krap niet, Daar dat toch op. Je hebt toch vroeger ook op de rond gelopen? Ja, dat, we, dat wel, maar ja. Hey, dat is pas vijf jaar geleden voor mij. Nee, hey, ja, voor, voor, voor mij hij, het langer was langer geleden. Hij was sneller als Ertel Senna. Hou oh. al alsjeblieft op, joh. ja. ja. Oké, okay. over. Ja, die staat zomaar bij jou in de zaak in Beverwijk. Ja, ik kom komt even lekker een lekker bakje doen, denk ik. Oh ja. Uh, mooi, ja, ja want ik heb verschillende etages ook nog hè, daar in je zaak, toch? Twee verdiepingen, ja. Twee ja, ja. verdiepingen. We hebben, we, hebben, we hebben gewoon lekker twee verdiepingen hier. hè? door, hè? Ja, dat gaat wel door. En uh, Fred pleit zit nu in de met mij in de rode sollicitatiestoel. Nou, hij komt waarschijnlijk bij mij lopen zeuren dat hij heel graag op Asje bij mij wil uh, meerijden. Oh ja, ja, ja. ja, uh, ja nou ja, als, als, als het een goede is, waarom niet, toch? Nee, nou hij is te snel, dus ik ga gewoon. Hij is, is te uit. snel, Schotbaan. hij is te snel. oh ja. Ja, ja, Ja, hij, hij rijdt te veel schade bij anderen. Oké, oké, oké. Dit is zo'n een oude Roudauer-racer, uh, de groep N-racer, en Formule 3 en sportscars en wat heb je niet gereden. Daar ben je al...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 bij de bazaar worden natuurlijk heel veel auto's worden neergezet en dan gaan ze met pendelbussen terug verder naar het circuit. Oh ja, nou ja. Dat heb ik aan de overkant van de weg zitten. En dan kan je ook even langs bij Rindel. Misschien blijft het allemaal hangen. En langs bij de vrachtwagens. Bij de buco. Bij buco. Oh ja, bij buco kan je ook even langs. Als ze daar nog wat hebben staan trouwens bij buco. Dat weet ik eigenlijk niet. Alles wordt naar Sanford gebracht. Is dat zo? Ja, ja. Het meeste komt allemaal deze kant op. Oké, kunnen ze het kwijt dan? Nou ja, mijn doel krijg overal slagwomen en zo, joh. het is een oh, chaos. Joh. Ja, maar, maar hey, hey, het is voor een goed doel, het is voor de Formule 1, dus het mag. Zeker weten, zeker ja, weten. Oeh, nee. hey, we moeten zo trots zijn dat we die Formule 1 in Nederland hebben, jongens. We moeten er echt super trots op zijn. Zijn we ook, zeker ja. weten, Rendel. Eh? Nou, Rendel, ja, tot slot, heb jij nog een uh, autosport nieuwtje wat je echt even aan de luisteraars kwijt wil?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 Ja, heel belangrijk. Vond ik wel, vandaag Albon, die schijnt in de Zwitserse Alpen aan het wandelen te zijn, met zijn vinden dat vind ik ook wel heel heel super groot nieuws. Alex Albon in Zwitserland aan het wandelen is in de bergen. Heel belangrijk, heel belangrijk. Het is echt groot zomer tijd, jongens. Hoe noem je dat ook weer? Van der Linden tijd is dat toch, dat je het alleen maar moet gaan zoeken. Ja, klopt, klopt. Nou ja, wat ik wel nog bijzonder vind: Nick de Vries gaat het super kampioenschap een aantal de wedstrijderij in Japan.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 het lijkt wel of hier alles, met alle vervoersbedrijven misgaat... want er zijn zoveel pakketten altijd... Er komen gewoon drie vier dagen later aan... dat het lijkt wel of die tunnel toch alles tegenhoudt. Ik denk dat dat het is. Ja. Die, die tunnel die houdt alles tegen hier. Dat, uh, Na, dat nou ja, tegenhoud. ik hoor, ik hoor uh, van Thomas dat er uh, steeds uh, files staan en zo. Dus uh, misschien ja. is dat een uh, de aanleiding daarvoor... Uh.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 Terwijl hij dinsdag uit Duitsland wegging. Hè? Ik had het op de fietsje kunnen halen. Dinsdag? Nou, daar had hij de naam nou wel moeten zijn, toch? Ja, uit Essen. Hè? Het, is ook niet, het is ook niet heel ver weg in Duitsland. In Essen. Ja. Je rijdt er in een uh, half uur heen, hè? Nee, daar dus, dus zijn ze aan het eten waarschijnlijk, hè? Geen idee. Ik Ik geen idee. Eigenlijk ja, okay. ja, ja, ja. <laughs> ja. ja, wel, okay. hey, ja. Eigenlijk wel. Oké. Hé, Rindel, dankjewel weer. Volgende week. En dan zitten we echt aan het aftellen voor uh, Zandvoort. Zeker weten. Dan gaan we de klok echt uh, in de gaten houden. Komt helemaal goed. Dankjewel, Tot ja. volgende okay. week. Tot volgende week. Hoi. Hoi.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 Drink for the game. Dressed to impress and not better. Hey. Excuse me if I didn't address my ex. We're here to prove that a group can make it move. The moves out of body. So, what's the chance on the dance? Whether well, he jacks down your guts to get jammed? jammed.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 Nou wil ik ook weer niet zeggen dat ik uh, als klein Robje eraan meegedaan heb hoor. Aan de street dance nee. In 1984. Oh. Nee. Ik heb even daarover overgeslagen. Maar goed, toen daar is het ook al, uh, Thomas. Ja. En toen was het nog geen Olympische sport. Ja, nu wel sinds dit nu jaar. Nu wel sinds dit jaar. En uh, op dit moment gaande op uh, NPL 1 kan je dat ook volgen. En het Nederlandse team. zit zitten erbij hoor. Enorm goed. Ja. Dus, uh, dus zeker de heren de waarde zijn we Om uh, even te gaan kijken hoe uh, de heren het uh, verder uh, nog doen.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 Maar dat kwam omdat ik uh, deze plaat van uh, Lost Frequencies uh, klaar had staan. Oh. Hier is uh, de nieuwe single samen met Tom O'Dell, een oud nummer van hem. En die heet uh, Black Friday. I wanna go hard, I wanna have fun. I wanna be happy, could show me how it's done. You It look so pretty, pretty like my sun. I could watch forever red, white shine on.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 Superstar sup sup booster